Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Je hoeft alleen nog thuis een wattenstaafje in je neus te duwen. Als je op je coronatest twee streepjes ziet, hoef je niet meer langs een teststraat van de GGD... Er komen dus nog maar weinig mensen om zich op corona te laten checken... ...ziet verslaggever Vincent van Rijn bij de XXL-teststraat in Utrecht. Hier stonden maandenlang rijen met mensen voor de deur. Om 9 uur vanochtend, 10 minuten geleden, ging de testlocatie open. En Ik heb in de afgelopen 10 minuten maar een stuk of 5 mensen gezien... ...die langskwamen voor zo'n test. Maar de teststraten blijven wel open, vertelt de GGD. Dat zijn mensen die kwetsbaar zijn, dus die oud zijn of een bepaalde ziekte hebben. Um, en mensen die zorgen voor de kwetsbare mensen, maar ook mensen die... Bijvoorbeeld Bijvoorbeeld een herstelbewijs nodig hebben als ze later op vakantie gaan of niet zelf een zelftest kunnen afnemen. Als je thuis positief test blijft het advies wel om binnen te blijven. Het is nog steeds heel onrustig in Oekraïne. Dat merkte ook het Rode Kruis. Ze helpen in veel steden mensen aan eten, drinken en medicijnen of helpen met evacuaties. Maar dat is gevaarlijk en moeilijk. Bijvoorbeeld bij de stad Mariupol omdat bij elke checkpoint afspraken die waren gemaakt over een veilige doorgang niet waren doorgekomen. Dus uiteindelijk zijn ze maar tot 20 kilometer van Mariupol gekomen. Maar het is extreem gevaarlijk. Dus het is heel erg moeilijk om de mensen in de grootste nood te bereiken. Er komen ook nog steeds Oekraïners onze kant op. De burgemeesters van de 25 veiligheidsregio's zitten vanavond weer aan de vergadertafel. Ze gaan het hebben over Oekraïnse vluchtelingen en het aantal opvangplekken dat in ons land nog moet worden geregeld. En een simpel klusje voor een Amerikaan blijkt waard te zijn. Een man werd door een vriend gebeld om een verlaten schuur uit te ruimen. Daarin stonden een aantal schilderijen te verstoffen. Omdat de man ze mooi vond, nam hij ze mee naar huis. En dat is maar goed ook. De schilderijen blijken namelijk miljoenen waard. Een aantal van de doeken zijn nu overgebracht naar een museum in New York... waar iedereen de werken kan bewonderen. Het weer in wordt een droog dagje met zon. Af en toe een sluierwolk en 15 graden. De hele week is het lente met zon en morgen zelfs 20 graden.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 my own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 Until I break and you back The longer we linger on this Empty words in black ink I try to write me letters But it just won't sink in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 Het wegsterven van de uh, Cody van de groep The Killers. En daarvoor heeft u geluisterd naar het mooie nummer uh, Heatwaves van The Glass Animals. Aan de telefoon hebben we nu, als het goed is, Suzanne Klaassen van de Sirius Foundation en het Jutters Geluk. Althans, over de Sirius Foundation en het Jutters Geluk. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, fijn dat we aan de telefoon hebben. En vertel, uh, uh, Tenisse, ben jij nou van de Sirius Foundation of van het Jutters Geluk?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 Jazeker, ja. Oh no. we krijgen ook uh, ja vanuit het Fonds krijgen we ook ondersteuning en, en begeleiding, coaching. Dus uh, uh, ja, ze begeleiden ons niet alleen in het ontwikkelen en het professionele maken van onze organisatie op de achtergrond, maar uh, denken ook actief mee naar de mogelijkheden die er zijn en die we zouden kunnen benutten. Dus dat is ook heel fijn als spanningspartner.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 She's got dreams too big for this town, and she needs to give them a shot wherever they are. Looks like I'm already leaving, nothing left to pack. Ain't no room for me in that car, even if she asks me to tag along. Gotta, gotta be.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 Please take my hand, please take my hand.